Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Horen. 12 mensen opgepakt. na een demonstratie tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen. De politie greep in toen betogers naar het standbeeld wilden gaan. wat de gemeente vooraf had verboden, omdat daar niet genoeg plek is. De betogers in Horen staken vuurwerk af en gooiden meubilair naar de politie. De twaalf betogers werden aangehouden voor onder meer het verstoren van de openbare orde, het niet opvolgen van bevelen en één omdat hij tegen het standbeeld had geplast. JP Koen, een kopstuk uit de VOC-tijd, wordt volgens de demonstranten ten onrechte vereerd omdat hij veel bloed aan zijn handen heeft. Als tweede land ter wereld heeft Brazilië meer dan een miljoen coronabesmettingen vastgesteld. Gisteren kwamen er ruim 54.000 gevallen bij. Sommige deskundigen denken dat het er in werkelijkheid veel meer dan een miljoen zijn, misschien wel 10 miljoen. In dat geval zou het gaan om bijna 5% van de bevolking. President Bolsonaro heeft steeds volgehouden dat het coronavirus niet meer is dan een griepje, tot ergernis van een aantal gouverneurs. Ook prees hij omstreden geneesmiddelen aan. Het dodental van de corona-uitbraak in Brazilië staat op ongeveer 49.000. Behalve de betoging van zondag in Den Haag is ook een betoging tegen de coronaregels de komende dag in Maastricht verboden. Volgens de veiligheidsregio zou het protest met muziek een evenement worden dat in strijd is met de noodverordening. De betoging in Maastricht was georganiseerd door de actiegroep Demonstratie van het Volk. Gisteren verbood burgemeester Remkes van Den Haag een protest zondag op het Malieveld, ook omdat het te veel op een evenement ging lijken. De organisatoren spanden een kort geding aan, maar vingen bot bij de rechter. Het protest in Den Haag richtte zich onder meer tegen de coronaspoedwet. Een petitie tegen die wet is nu ongeveer 280.000 keer ondertekend. Het weer? Vannacht vrijwel overal droog. Er kan wat mist ontstaan, minima tussen 11 en 14 graden. Overdag geregeld zon, maar ook stapelwolken, hooguit een enkele bui. Het wordt 19 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 So this music thing, it's all about catching beautiful moments, right? DJ, you ready? Beatboxers, you ready? I it should be hot to death. Taking alive, in the only thing strong to survive. Holding my heat, I'm in my seat, whipping the fire.